Uit het rapport blijkt volgens de krant dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de personeelszorg buiten het undercoverwerk niet op orde is. Op Schiphol wordt dit weekend weer grote drukte verwacht. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen om de werkdruk bij personeel te verlichten. KLM heeft dit weekend bijna 50 vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen hebben vluchten verplaatst. Schiphol heeft sinds de coronacrisis last van personeelstekorten. Door de pandemie zijn veel medewerkers een baan kwijtgeraakt en wat anders gaan doen. Sinds het uitbreken van de oorlog zijn al meer dan 1 miljoen Oekraïners naar Rusland geëvacueerd. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. In dat aantal zitten ook buitenlanders en inwoners van de Donbass-regio. Oekraïne stelde eerder dat de Russische regering duizenden mensen tegen hun wil naar Rusland heeft gedeporteerd... Volgens de Verenigde Naties zijn in totaal bijna 5,5 miljoen mensen vanuit Oekraïne naar het buitenland gevlucht. Na 77 jaar is een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd. Het is Kees Kreukniet uit Den Haag, van wie de stoffelijke resten na de oorlog werden gevonden in een massagraf op de Waalsdorpenvlakte. Begin dit jaar vonden experts van de landmacht familie van Kreukniet die DNA kon afstaan.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 Met nu, Toebak leeft. Zeker weten. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, echt prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Wat moeten we daar nog over hebben? Moet, moeten we het echt daar nog over hebben? Nee, klaar. Johan op. Dirkse klaar stopt bij het SBS6-programma Vandaag Inside. Ook René van der Gijp en Wilfred Gene willen niet door. Derksen deed deze week uitspraken over misbruik van een bewusteloze vrouw. Producent Talpa wilde excuses, maar die kwamen er niet. Mooi, dat was het. Oké, okay, punt. <laughs> punt. Nou, ah. ik zag wel een tweet net van, van beseffen jullie wel... dat uh, al, al die mensen die daar werken voor dat programma... dat die nu ook geen baan meer hebben. En die, ja, dat is wel een beetje lullig. Ja, ja, ja. Het die gaat mag je misschien wel een beetje schadeloos stellen ook. Ja, het gaat allemaal over ons. Wat heerlijk. Ja. Het gaat over ons en wij kunnen nu alles te bepalen... En, uh... Gast, gaat toch ook even excuus gemaakt. Ik ben, mag best, dat, hoor. ik ben wel blij dat hij het is. Want ik vond hem eigenlijk niet zo aardig. Okay, okay. Jij wel geloof ik, maar jij bent een man. Uh, ik keek er nooit naar. Want ik kon me nooit zo heel lang boeien. Omdat er nog nee. heel veel geleuter is. Je moet er dat heel veel... Lach, Heel veel lach lach, lach, lach, lach. lach, lach. En uh, dat kan niet zo. Je uh, nou, moet een gegeven moment tot een point komen. Maar goed, hij had wel leuke visies. En hij wilde ook een leuke visie hier neerzetten. Maar dat pakt een beetje anders uit. Gek, en gast, zo raar. Nee, maar gast had even een ander verhaal. In sommige verhalen uit je verleden hoef ik niet te weten. Nee, zeker niet. Denk even na nou wat voor verhalen je gebruikt om een punt te maken met iets. Goede ja. bedoelingen, maar slechte afloop. Dat is ja, wel elke. Ik krijg ook wel. Ik heb toch de neiging om te reageren wat ik niet gedaan heb. Heel verstandig, denk ik. Want je krijgt een hoop shit over je heen. Maar dat ik wel denk: van ja. Ook als je kijkt wat er gebeurt met trafficking en zo... en met vrouwen, dat is ook allemaal verschrikkelijk. Weet met je. wat? Trafficking? Trafficking, dat vrouwen oh, verhandeld worden en zo. Ja. Weet je wel? En daar word ik ook altijd wel een beetje naar van. En dan denk ik van ja, weet je, dit, is, uh, dit is het begin ervan. Hè? Want daar worden vrouwen ook heel erg misbruikt. Ja, dit ging natuurlijk over gewoon ja. een stoer verhaal uit het verleden... om ja. mensen een beetje wakker te schudden. Van, had bijvoorbeeld ook, want ik heb het wel eens een voorbeeld. Kijk of ik ook veel onrust kan saaien. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een ongewenst gedrag gedaan... dat een collega... Uh, ...over een tafel stond gebogen... ...en ik liep langs en ik heb een klap op haar kont gegeven. Nee, Ja, het, ja ik nee, kan me herinneren... Dat ik dat wat... we moeten stoppen met dit programma nu. Jezus, zoveel eer, nee. nee. Maar ik bedoel, dat was een beter voorbeeld geweest. Of dat je toch een keer weer een opmerking hebt gemaakt... ...over lekkere billen... ...of wat heb je nou, lekkere decolleté? Dat had beter op zijn plekken zijn als een kaas ergens in doen. Nou ja, goed, vandaag ja, ja. wel een leuk... Uh, ...krantartikel, zeg ik wel, van een... Uh, uh, ...noem je dat, um, van een vrouw die kijkt bij een uh, bouwvakker... Op de plaat en die hoort muziek. Zet een kaars voor je raam vannacht. Oh Wat een aanstootgevende stukje tekst zijn dat daar kan, te horen. Dat kan ook niet meer. Nee, want oh. de, de vraag is natuurlijk wel nu. En ik ken haar get her by candlelight en zo. Ja, precies. Ik hoor bij dat er een top 10 van meneer Gidsels aankomt. Ja, dat ja. Maar de vraag is natuurlijk, omdat het zo'n sterk verhaal is en er geen bewijzen voor zijn. kunnen verhalen in boeken nog wel? Want daar worden vrouwen ook te kakken gezet. Daar worden ook zeer. Uh, ja, onflateurige uh, verhalen verteld over wat ze met vrouwen doen. He? Ik bedoel, kan dat dan wel? Al die fantasieën? Nou? Nee, precies. Ik denk nee. dat we klaar zijn. Nou, weet je, hou die fantasieën voor je. Voer ze er niet uit. Nee. En uh, ga, gewoon, ga wat nuttigs doen. En deel ze vooral niet met anderen. Nee, dat is precies. ons advies. Daar moet je het mee doen. Fijn dat u dus aan toebak leeft... Tot en met Sine Swap gauw Hoer. Nee, hey, het is echt een drama. Ja. Zeker, Huis. Stel je daar maar op in. Is dus maar even de Woombeck. your advice I wear a suitcase under each one of my eyes De Wombats. En jawel, de wereld gaat weer open. Althans, weer een paar maanden geleden is de wereld open gegaan. En dan denk je bij jezelf, zullen ze nog optreden, de Wombats? Jawel, ze komen naar Nederland in een paradiso. En ze staan op 22, nee, sorry, 17 mei staan ze daar te spelen. Dus mocht je denken van nou, daar wil ik naartoe, dan kan dat gewoon weer. En het begon dus ook allemaal met deze band, met deze platen. To Let's dance to Joy Division. Same, dat gaat ze nooit meer even naar natuurlijk. Maar goed, het is wel uh, leuk om dat dan weer eens even terug te pakken. Maar goed, als je, kan dansen op Joy als je dat wilt, dan kan je dus 17 uh, meiden Paradiso. Goed, het is uh, Toepak Leef, fijn toest toestap aanstaan, We kijken de wereld in en wat er allemaal speelt. Straks weer een stukje geschiedenis. Het is vandaag 30 april. 30 april. Er was vroeger altijd iets op 30 april. Ik, wat was dat ook alweer? Nou, mm. Ik weet niet. Er staat uh, ja. een vraag, iets bij. Iets met Soestdijk of zo. Oh, para ja. Parades. Zeker. We hadden vroeger natuurlijk een koningin. Nou, ja. koninginnen hebben we gehad. Volgens mij wel drie stuks. Dus uh, we hebben heel wat koninginnen dagen gehad. Uh, dagen gehad. En uh, het is nog steeds voor ons, de oude generatie, om na te denken van koninginnen dag. Oh, dit is koningsdag. Dat heb ik nog steeds. Ja, ja dat hebben we een heleboel mensen. Die vraag heb ik ook uh, wel voorbij zien komen op Twitter. Van... Uh, yeah. Ben je heel erg oud als je steeds de neiging hebt om Koninginnendag te zeggen? Nee, ja, dat klopt. Hoe nou, was je jouw Koningsdag trouwens? Ja, goed. Ja. Ja? Ik ben, uh, we zijn gewoon lekker op het strand gaan ontbijten. Ja. En toen daarna hebben we gewoon een rondje gedaan door het dorp. Langs alle, alle kraampjes en zo. En, maar ik heb eigenlijk helemaal niks gekocht. Jezus. Ik had al die rotzooi. Maar ik hoorde wel van uh, deze zussen. Die hadden 15 van die bananendozen vol. Ja. En uiteindelijk... Uh, uh, zijn die allemaal leeg gegaan? En uh, alleen nog tafelresten, er nog allemaal dingen. Oké, dus dan heb je goed opgeruimd. Dan heb je goed opgeruimd. En is het allemaal in een container gegaan? Of is het verkocht? Nee, dat is echt verkocht. Oké, okay, dus nee. Ik van, kijk. Nou, maar je, het was hartstikke koud, hè? En dan moest je de hele dag staan. Ik denk, ja. oh, wel wat, wat ellende. Huh. Nou, ik weet niet, het kan nou, ook gezellig zitten. zijn, hoor. Ja, we, nou, het is gezellig als mensen een praatje komen maken. Ja, natuurlijk. Maar dan moet je zelf uitnodigen. gewoon door. Ja, je moet ze uitnodigen. Ik moet altijd, merk ik, een kennis van mij die is Markman. Uh, Mark, uh, ja, Markman noem je dat? Ja, nou, nou, dus hij staat op de markt. En, en die zegt ook, als ik niks uitstraal, komen ze gewoon niet. Dus ik moet gewoon slap ouwe hoeren. Ik moet iets roepen. Vandaar dat is ook allemaal van die schuine opmerkingen kan niet meer. Dus we moeten echt creatief worden met de opmerkingen. Als je dat doet, dan komen mensen naar hem toe. En vooral als vrouwen, zeg maar... Dan maakt hij opmerking naar vrouwen. vrouw. komt die man erbij staan. En dan ziet een tangetje of ziet een dingetje. Oh, dat kon ik wel gebruiken. Nou, voordat je weet, heb je iets verkocht, zegt hij. Wel blijf communiceren. Dat is Ja, een belangrijk zeker. Of, of gewoon een bordje. Van de, als hij hier even blijft staan, maak ik geen schuine opmerkingen. Zoiets. Ja, zoiets. Het moet niet triggeren. Ja, het moet zeker niet triggeren. Nou ja, goed, ha, ik ben gewoon in Elkma gebleven. Ik ben, ik, ik, echt de dag voor Koningsdag heb ik daar rondgelopen. Smiddags om 1 uur. Ik denk, ik ben op tijd. Jawel, nou, ik vond niks. En uiteindelijk hoorde ik van een handelaar, een collega-handelaar... die liep hem tien in de al en die hadden toen een betere spullen. Ik denk, ik ga gewoon twee dagen van tevoren vrij nemen. Ik ga ja. gewoon twee dagen van het voren al lopen. We zijn allemaal gek geworden. Echt? Dus de dag voor koningsdag? Ja, koningsdag kan je sporen. En dan om twaalf uur smiddag was je, was je al te laat? Ja, was ik al, ja. Was ja, je was je al het, het vroeger mocht je in Alkabar om zes uur, uh, uur smiddags, de dag ervoor, mocht je verkopen. En als je ervoor verkocht, kreeg je boete... Nou, sinds kort uh, mag je gewoon uh, vanaf tien uur zorgers dus Alles is veroorloofd. Alles is veroorloofd, alles is vrijgegeven en je hoeft geen mondkapje meer. Nou, hou er even over op. Hier ja, Ik kan op. me niet herinneren dat we ooit met mondkapjes op Koningsdag gelopen hebben. Nee. Maar was, dat was er ook niet. Dat was er ook na, niet. Na, nee, nee, daarom. Ik heb nee. er geen herinnering aan. Het was hier nogal een gezellige dag. Ook s'avonds nog even de kroeg in geweest. Dus uh, dat ja. is wel weer geinig. Goed, we kijken nog even de wereld in. Even iets apart. Juristen Ja, is een Amerikaans echtpaar. Uit Illinois en die was onlangs bezig met een verbouwing van de badkamer. En toen zagen ze een stok oude zak met frietjes van McDonald's in een muur. Ja, dat en de zak zou ruim 60 jaar geleden zijn verstopt. Oh. Dus mensen eten die rot zo niet. Het, blijft, het verteert nooit. Nee. Maar uh, ze, ze, deden, vond, ze wilden een toiletpapierhouder aan de muur verwijderen. En in het gat erachter zagen ze dus een oude handdoek. En in eerste instantie dachten ze dat er misschien... van ja straks, straks is het een moordzaak of zo. Oh ja. Maar, uh, maar toen uh, ze hebben hun kinderen ook uit de buurt gehouden... toen ze het uit de muur haalden. Dat is een zak frietjes van McDonald's... en twee lege hamburgerverpakkingen... van het fastfoodrestaurant... Fast en de frietjes leken zelfs nog in redelijk goede staat. Dus iemand zit daar gewoon op het toilet. Zit hij dan een beetje vastgoed te eten. Oh, grappig. Nou dus ja, het is een ontdekkingstocht geweest in de geschiedenis van hun woonplaats. Hun huis was gebouwd in 1959... En in hetzelfde jaar was er een filiaal van McDonald's in Crystal Lake geopend. Yeah. En uh, ja, door de verpakking, uh, Speedy, was de voorloper van mascotte Ronald McDonald was erop te zien. Oh, die dus te en geld... hierdoor wisten ze echt dat, dat uh, het was. Dus misschien is het nog geld waard. Ja, want die verpakking is nu ook uniek. Ja? En uh, je hebt vast verzamelaars die dit soort dingen verzamelen. Want je kan het verzamelen, want het blijft gewoon goed. goed. Ja? Dus je kan een hele kast <laughs> vol zetten. <laughs> heb je dus... gewoon een verzameling van van, van uh, Big Macs uit verschillende jaren, weet ik, je wel? Ik, ik ben wel niet sch... nee, dat schimmelt maar niet. Nee. <laughs> Misschien is dit wel de eerste patat die zeg maar uitgebracht is en die hebben ze daar gewoon in de muur gemetseld en ja. toen dachten ze zelf, nou ja, die die bouwvak die daar het even zat. die dachten van, nou, ik heb er gezien, ik zet hem hier neer en Mocht ja. iemand ooit oh, vinden, oh de foto erbij. Ja, oh, ook... dit ziet er wel grappig uit, hoor. Ja, ja. dit ziet Zo spreekt het vooral veel meer door de verbeelding. Een hele oude verpakking, leuker opgetekend, echt de jaren 50 stijl. Ja, zeker nee. Ik zal wel even tekenen op, op de Facebookpagina. Ik voel centjes. Ja. Kan niet Zeker. anders gewoon. Goed, straks onder andere standgoedse berichten. Eerst maar eens hebben een gitaartje. Parafiele pek, de man met de mondkap. Nou ah ja, meer masker hè. Een cowboy en een hoed op en zo. Je kent het al. Niemand weet wie het is. Bronco, Bronco. zingt hij over. Back in bags, baby, polish up When you see the gates are down, Bronco Run, running wild.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 Deze beet worden deze plaat in het begin dacht ik wel: het is een beetje jammer, maar toch vind ik het leuk. Kut Phil. Hij komt naar Nederland. Kut Phil, De langharige dude. Ja, dude. Say je Where is your car? Je gaat spelen in de Paradiso, YouTube. Dus er zijn een hoop leuke dingen daar in de Paradiso. Dat is wel duidelijk. Hij speelt daar op 13 september. Dus mocht je interesse hebben, weet je het gewoon weer waar te vinden. En hij speelt natuurlijk ook in. Um, uh, War on Drugs, daar zit hij namelijk ook in. De man heeft zoveel inspiratie om muziek te maken. En allemaal hetzelfde soort muziek. Dat je denkt, nou, op een gegeven moment wil je toch wel iets anders. Hij dus niet. Daar voort van nog een andere... Ja, wat is het ook weer? Een andere soort cowboy. Orville Peck. En die had het over Bronco. Het is, man uit, het is een Zuid-Afrikaan die komt uit Canada. Zoiets was het, geloof ik. En die... Uh, hoe noem je dat? Die heeft altijd een masker op. Niemand weet wie het is. Zeg maar het Kiss-syndroom waarin hij in zit. Kiss-syndroom. Kiss-syndroom. Kist was toch ook nooit bekend wie het waren? Oh. Met, uh, um, oh, Kist. Kist ik dacht aan een kistendroom. syndroom Ik denk vanuit nou, iemand die is gewoon een beetje afgesloten van de wereld. Oh, een kistendroom. Ja, oh, had... oh, nog even een ik denk, is Dat een nieuwe. <laughs> nee, dat nee dus ja, niet die zo. heb ik er niet bedacht. Nee. Ja, maar oh. gaat, toch, uh, gaat er gebeuren. Ja, ja, precies. Waar is de winnaar van die? Waar is de 12, winnaar? Ja. miljoen oh, euro. Maar, je wist het al, dat dit, uh... Nee, ik stond in de krant vandaag. Ik had het ook gelezen. Ja. Hé, hey, bijzonder. Er is een lot verkocht bij Primera Sandra in Blijswijk in, uh, in uh, het zuiden van uh, Zuid-Holland, zeg maar. Ja. Daar ergens. En het is een lot en er is 12,8 miljoen opgevallen. Ligt hij bij die patatjes in de muur? Ja, ik denk het zo. Ja. Ja, de prijs is op 10 maart gevallen. En meestal worden er fysieke lood gekocht... door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen. En daarom wil dus uh, deze, uh, deze primaire... wil graag aan iedereen en zijn in de omgeving vragen... kijk nog eens eventjes naar dat lot nummer FV... He, Victor, nee, Felix Victor 74622, Dus kijk nog even in je laadje. Jazeker. zeker. Ik ga... Oh, dit is wel de moeite om je huis even lekker te Ik schijt wel een grote hoop op de hele staatsroterij... en altijd dat soort... Uh, nou, waar je kan gokken, zeg maar. En waar je geld uh, weg zou, kan gooien. Zou het gewoon fake zijn? Dat het eigenlijk een verkapte advertentie is? Oh... Dat is toch oh, fake nieuws. Allemaal weer. fake -nieuws. Ja, we zitten helemaal oh. in de complotten. Ja, goed, ik, ik, zit, ik zit altijd zo groot hoop, waarschijnlijk dus dat ik het niks vind. Maar toch ik, zou ik dan toch in een standsverwijzing die kant op hebben gereden. Dat ik dan toch een staatsblad heb gekocht. Dat hier in mijn auto ligt. Zou ik echt gaan kijken. Doe even normaal, gast. <laughs> Doe even normaal, natuurlijk niet. Daar wil ik niks mee te maken hebben met de hele staatsloterij. En sowieso, als je een groot, wijs en bekend bent... Dan ga je daar reclame voor maken. Dan gaan we met z'n allen op een rijtje staan en roepen... dat we bij de staatsloterij de meeste komen. Wauw, ze wel lekker. Wauw zijn we nou. Wat een ja. kleuter zijn dat, joh. Dat kan je kan we elke keer boos voor... maken gewoon. Ja. Zelfs die goksites ook. Allemaal van die verstandige, bekende Nederlands... die gaan die gok, gok aanprijzen. Ja, maar ik denk dat die Wat mensen dat? misschien uh, grote schulden hebben... bij de staatslozerijen. Die is hebben dat? heel veel in casinos gedaan. Van, nou, oké, okay, je krijgt nog één, één rijtje fiches... maar dan moet jij wel de reclame doen. Oh, oké, okay, op die manier. Dat, op die manier worden ze gewoon genaaid, weet je. Ja, dat zou kunnen. <laughs> maar ik, echt, is serieus. wordt die ene voetbaltrainer... Uh, dat je denkt van... Why? Onbegroppelijk. Dik. Ja, dik. Die ja. dickpics die we steeds zien. Nee. Dik ja, nee, ja, advocaat. Ja, dat ja, is een picture die. van dik. Oké. Okay. Dat zijn dikpiks. dat is dat dikpiks? gelijk. Sorry, ik was even niet scherp. Ik heb, een, uh, ik heb nog een leuk bericht. Er is een boer, die, uh, die had dus geen, uh, geen staatslot. Maar nee. hij heeft wel een oeroud beeld van de godin... Anat gevonden op zijn, uh, op zijn veld in het zuiden van de Gazastook. Ja. Vlakbij de stad Kaan-Yunis... En Anat was de god van de schoonheid. Liefde en oorlog voor het volk van de Kanaanieten. Kana dus eh, het volk van Kanaan. Dat is een van de volk vroeger. Ja, ja. Nou, bij toeval werd het beeld gevonden. en Hij groef met zijn hand in de grond. Hij had blijkbaar geen geld voor een schop. Nee, ja. En hij was echt in shock toen hij achter de archeologische waarde van de, van de vondst kwam. Maar ze schrijven niet bij hoe, hoeveel die waard is. Maar als hij 4.500 jaar oud is en uit de bronstijd komt. Is hij waarschijnlijk wel heel erg veel waard. Oké. Okay. Dus ja, uh, yeah. ik ben ja. heel benieuwd uh, of, of en hoe die verkocht gaat worden. Ja, oké. Okay. Nou, het, het wil nog helemaal niks zeggen, nog natuurlijk, zoiets. Hè. Nou, maar het, is het is wel een heel, een heel apart beeld. Het is, het is wel mooi. bijzonder. Pas wel bij mijn boeddha. Ik wil hem wel hebben. Ja. Twee ja, euro? Kan. Nee, we zijn niet op de rommelmarkt hier. Ja, twee euro. Ja, ja. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Alleen het vliegen, om het vliegen hierheen te krijgen, is wel heel erg duur, denk ik. Ja, ja, maar die beelden kan je zo niet ja, vergissen. Ja. Dat je denkt, is nou heel oud? Oh nee, ik zie ja. daar een naad. Het is, uh, nee, dat klopt. Nee, het zou wel wat oud zijn. Dus het is gepest geworden. Goed, nou straks zitten de antwoordsberichten. Eerst maar even hier after parties. I'm Ik ben uit het Limburgse Horst. Ja, zeker opgericht in 2011. Al wat jaartjes actief weer. Dit uh, After Parties. Uh, en uh, ja, grappig uit. Gewoon uit uh, Power Indie Rock. Uit de Nederlandse. Nou, ik vind het wel weer om dit soort dingen altijd te, te spelen. En ze zijn bij Excelsior onder de label. En ze zullen vast hier in de buurt wel weer eens even spelen. Maar goed, het is nou een plaatje alweer van een aantal jaartjes geleden. Het is er weer tijd voor... Zandvoortse berichten. Zeker. Uh, nooit weg geweest. Ja, alsof het nooit weg was. Weg, weg, weg was. Ik zie het zo wegschieten. Maar goed, het, het ging natuurlijk ook over de um, Koningsdag. En er waren hier al demonstraties voor de corona. Nee, van dansverenigingen, van turnverenigingen en, en kinderspelen. Het was weer een vrijmarkt. markt. Het, het was zo groot dat het helemaal doorliep door het uh, Louis Davidsplein. En uh, verder waren mensen in, in oranje, waren het Ja, poetsen. Ja, het was, het was wel een beetje koud, dat een nadeel. Maar goed, het werd er wel een beetje warm gemaakt door al die speeltoestellen die er waren. En met café... Um, Even kijken, wapen van Zandvoort was onder andere uh, Castle, Castle Live. Oh nee, het was, was een DJ en Castle Live was bij Louder en Hardy. Dus er was weer genoeg activiteiten ja, hier zeker. in Zandvoort. Het was gewoon weer gezellig. Zoals het hoort. Zo is dat, zo is dat. En we, we, we, we omarmen het gewoon. He? Ja. ja. Uh, Zandvoort uh, biedt tijdelijk opvang voor Oekraïense vluchtelingen. En uh, de gemeente gaat uh, circa 120 Oekraïnse vluchtelingen opvangen in 60 wooncontainers op het Curie-deksterrein oh, okay. in Zandvoort, in Nieuw-Noord. Ik dacht eerst van, hè, dat was nog het coro terrein Maar dit is weer een driehoek-curie-straat. Uh, uh... Het is wel hetzelfde gebied, ja. Ja, nee, dat is, is wat meer, uh, volgens mij, wat meer naar het zuiden. Okay. Maar de vluchtelingen worden opgevangen op dit terrein... en uh, de locatie biedt ruimte voor ongeveer 120 personen. We verwachten uh, minimaal twee personen per woonunit, denk ik. En hij wordt in mei opgebouwd en zo voedig mogelijk in gebruik uh, genomen... En de tijdelijke opvang heeft geen invloed op de planning van uw woonbouw. Dat vroeg ik mij net af. Ja. Ja. En de voorbereidende werkzaamheden die starten in mei. En er is dus een inloopavond. Op maandag 9 mei organiseert de gemeente een inloopavond over de tijdelijke opvang. En u bent dus vanaf kwart voor acht welkom in de kantine van de brandweerkazerne aan de Lineestraat. En dat is daar vlakbij. Ja. Dus nou, uh, dan ga je gelijk even wijzen ze uit het raam aan. Kijk, daar, die hoek. Ja, zeker. Ja. Drie zandworters uh, uh, zijn weer uh, uh, om de tafel gegaan. Ik heb het over Dick Wijnhans, Johan Schouten en Ed Fransen. Die waren gewoon met z'n allen oh, alle drie gewoon lekker aan het borrelen. En die zeiden van, ah, mist, in zandworters toch een beetje zweer. Vroeger had je ook dat curinair zandwoord, dat, dat is ook de ziel gegaan. En toen dacht ze, kunnen we daar geen nieuw leven in blazen? Maar dan op een andere manier. En dan wordt een soort uh, wereldcurinair... Uh, dag, weekend. En dat moet dan in het weekend van uh, 26 april moeten gaan gebeuren. En uh, Nee, niet 26 april. Toen waren ze bij elkaar. Ik zit dingen verkeerd door elkaar te lezen gewoon. Oh nee. Ja, ik haal, ik haal alle dingen door elkaar. Nou goed, uiteindelijk zijn ze bij elkaar gaan zitten. En hebben ze dus uh, plannen gemaakt. En dan komen dus allerlei foodtrucks komen naar Zandvoort. Leuk. En daar, in die food trucks kan je daar uit elk werelddeel kan je daar dus zeg maar een, een maaltijd nuttigen. En verder komen er ook uh, dj's. En er komen ook Turkse buitdanseressen. Oh. En ze hopen nu uh, plaats te hebben voor 750 personen. En dan 300 zit. En het is ook gratis toegang. En onder andere wordt het gesponsord door natuurlijk, uh, waar je kan gokken. Dat bedrijf die heeft er wat mee te maken. En verder ging het dus niet over die mensen. Maar het ging over Edwin Sibbel. Hans, of Bas Lammers en Jan Zwiers. En Edwin Sibbels... Die uh, allerlei belangrijke mannen zijn in Zandvoort. Die allerlei dingen onder de hoede hebben gehad hier in Zandvoort. En die hebben bij elkaar gezeten. En die hebben uiteindelijk, zeg maar, plan gemaakt voor deze culinair uh, cultureel festival. Juli. Ik weet een mooie naam ervoor: 1, 2 en 3 juli. Ik wel <coughs> even volledig zijn, dat is net een oh, Je moet het geen culinair festival noemen. Maar gewoon grenzeloos lekker: grens. Ja, oh ja, dat is, ook ja, nog dat is wel leuk. Precies. Ja, die Goed, die dus hadden we auto op school een keer. 1 tot en met 3 juli moeten dus gaan, uh, uh, gaan starten. Plaatsvinden, dit is. nou ja. leuk, heel leuk. De, uh, om het nieuwe opgerichte ondernemersplatform Zandvoort te promoten... is, zij, is de afgelopen weken reclame gemaakt. Want er is dus een uh, nieuwe site die heet ondernemersplatformzandvoort.nl. En de vijf eerste ondernemers die zich daar hadden geregistreerd... die konden afgelopen dinsdagochtend strijden... om de titel snelste ondernemer van Zandvoort... Dus het was Chris Gautanus, Laura Bluis, Remy Zwemmer, Dolf Wietsema-Menkhorst en Dylan de Boer. Ze hebben allemaal dus uh, een supersnelle rit gemaakt over het circuit. En daarna gingen ze naar de Skybox en daar werden allemaal, al, uh, allemaal races gereden in de race-simulatoren. En daarna hebben ze dus uh, op die simulatoren volgens mij een echte Formule 1 race over het circuit van Zandvoort gemaakt. En uh, ja, de, de winnaar was dus Chris Gotanes. Nou, ik vind het wel leuk dat ze dat zo doen. KNRM Reddingsbootdag is vandaag. En, uh, kan je kan kennis maken met het reddingswerk van de, van de reisbrigade. En uh, dan kan je een beetje zien wat het materiaal allemaal inhoudt. En dan kan je ook meevaren op de Annapolise. En dan moet je wel een donateur zijn, zeg maar. Dan ben je redder aan wal, wordt altijd gezegd. En ze krijgen geen subsidie, geen subsidie van de overheid. Ze hebben het allemaal zelf uh, geregeld. Ze hebben 105.000 uh, redders aan wal, die dus geld geven... En uh, ze hebben dan 25 stations uh, die 24 per dag open zijn om mensen te redden. En uh, de redders aan wal kunnen dus nu, moet je wel ouder zijn dan 13 jaar... en ook even een bewijs daarvan uh, meenemen. Uh, mag je dus op de Annapolis of op een andere snelle boot mag je dus een rondje varen... Uh, om even een soort dank... Ja. Uit de en ook de hoop dat je donateur wordt, natuurlijk. Ja, nee, omdat je moet donateur zijn al. Anders kan je niet oh, mee. Of okay, ja. ter plekke dat donateur worden. Maar ik vind het ook worden. een goede zaak, hè? inderdaad. Dat ze dat allemaal zelf met elkaar vegen. Ja, ik vind het, het ik vind Maar het er zijn heel veel mensen ook die toch wel een legaat in een uh, erfenis uh, uh, doen voor de KNRM. Ja. En dat is waarschijnlijk dan ook omdat ze misschien ooit gered zijn of iets, uh, iets dergelijks. Dus, uh. Ja, dat is toch het mooie. Vanaf van de politie, die, die kwam altijd een wat oudere vrouw, die kwam altijd kijken bij de boten. En dan geven het gaf er niet zoveel aandacht aan. Ze geven het elf En toen had ze heel veel geld en dat gaf ze gewoon aan de reisbrigade. En dat, van dat geld hebben ze toen deze boot gekocht. Oh geweldig! Dat is het en die, die heette Anna. Waarschijnlijk. Ja, die heet Anna Polizee. Oké, okay, wat ja, dat was is geweldig. Vooral achter deze boot. Ja. Goed hetzelfde is voor de Zandvoortse berichten. Straks natuurlijk veel meer. Is maar even lekkere muziek. Floors en the Machine, Dance Fever, heet de CD. Free, free at last. ...laat zo'n zaterdagmorgen... ...om dus mee te zingen... ...I am free! Van weekend ben ik vrij... ...maandag moet ik weer werken. Sukkelig oud gegeven natuurlijk ook weer. Goed, niemand minder dan Florence... ...en The machine en het dancefever... ...heette Stree en dit is erop te vinden... ...I am free. Zeker. Het is de zaterdagmorgen... ...free at last! Van wie is het ook weer? Free at last? Free at last. Ja. Komt uit een film of zo, geloof ik? Dat kan Komt... heel goed, ja. ja het is maar volgens binnen. mij is het uh, een, een soort tekenfilm of zo, zo, denk ik. Ik denk dan een beetje oh, dat ook aan, die, wat jij kijkt, aan die, uh... die gast van uh, Infinity and Beyond. Weet je niet? Oh, ja. Free at last. Let's ja. give a, a hand. Oh, very funny. Jazeker. Gewoon. Het leven wordt iedere dag duurder. Dat merken we allemaal. Jazeker. Dus als je vandaag boodschappen gaat doen... hou er rekening mee. Normaal zou je een hele winkelwagen vol hebben met spullen. En nu heb je dezelfde spullen... Maar heb je er minder in liggen? Want dat schijnt de oplossing te zijn. Hè? Ik ja. hoorde het gisteren op het nieuws. Wat was, was het ook alweer? Hoe, hoe ging het ook alweer? Elke maand wordt het geurig. Zij maar proberen dat. de inflatie minder te laten lijken... dan die in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld door voor hetzelfde geld... minder te leveren dan je vroeger kreeg. Ik had het op mijn werk ook al. weet je. Want wij maken appeltaarten. En wij hadden gegeven toch andere uh, bakvormen gekocht. En die bleek iets kleiner te zijn. Ja. En toen zei ik al... Oeh, nu gaan we geld verdienen. Nou, dat ja. komt er goed uit, want alles wordt duurder. Dus nu kunnen we eigenlijk dezelfde opdracht voor dezelfde prijs okay. kunnen verkopen. Ja, nou, dat klopt ook wel. Sommige mensen vinden het ook wel prettig dat als ze een stukje taart kopen nu bij ons... dat het gewoon wat kleiner is. Want minder inhoud betekent tenslotte ook minder calorieën. Zeker. Oh, en... dus, iedereen, dus de wereld gaat slanker worden. Ja. Door deze... De broekriem gaat aan. En de er uh, uh, nog bovenop. Nou, dan komt het allemaal goed ja, met Nederland. Jeetje, ja. Ja, dan kunnen we ook die elektrische fiets gewoon blijven rijden. Want daar, dat maakt me natuurlijk best wel zorgen om. Ik denk, straks moeten we met z'n allen die elektrische fiets laten, zijn, ja. laten staan. Want we moeten toch afvallen. Ja, maar ik moet wel zeggen... Ik ben dus donderdag op de fiets naar Haarlem gegaan... Maar toen ik geen elektrische fiets had, dan reed ik de ene dag heen... en de andere dag terug. Ja? En dan pakte ik de bus dus door. En nu kan ik gewoon op een dag heen en weer gaan. Ja, zeker. Dus als je dus, met dan de de auto gaat, ga je gewoon twee keer heen en weer. Ja, maar dan <laughs> uh, verlies je helemaal geen calorieën, hè? Nee, oké. Okay. Dus, uh, okay. ja, het is ook geestelijk hè, goed, want als je s'ochtends door die duinen rijdt... dan ja? hoor je al die vogels... Uh, het is echt lente voor de vogels. Het is niet meer ja. echt die tekeer gaan. Echt hartstikke leuk. Ja, op de scooter hoor je het ook niet. Dat heb ik ook eens geprobeerd. Ja. Nee, dat hoor je het niet. Nee, als nee. bij, bij mijn zoon achterop meegaan op de scooter, oh, doen we nee. ook niet meer. Ik was Zeker Ik heb nog wel een apart bericht. Ja? Ik denk van nou, het is wel vrij riskant. Waar de Amerikaanse luchtvaart waken, want heeft het vliegprofet afgepakt van een Amerikaanse YouTuber. Want uit onderzoek bleek dat hij een vliegtuigje had laten crashen voor een video. Hij was uh, de vlucht aan het filmen en toen zei hij zelf dat zijn motor uitviel. Hij sprong daarna met een parachute uit het vliegtuig en bleef doorfilmen om te tonen hoe het vliegtuig crasht in een bos in Californië. Ja, Echt een echte YouTuber, hè? Ja! Dat? Yes. Ja, daar heb, heb je wel uh, ballen hoor, dat kan ik wel zeggen. Dat is wat anders dan afslagpillen, hè? Ja zeker. ja, zeker! Maar ja, de onderzoekers achter het bewezen dat er opzet in het spel was, omdat het vliegtuig volgeladen was met camera's. Inclusief één camera die gericht was op de propeller die uiteindelijk stilviel. En ook zou de YouTuber voor het opstijgen al een rugzak met de parachute hebben omgedaan. En de deur hebben geopend voordat hij de technische problemen signaleerde. Dus uh, nou ja. Is dit niet allemaal gewoon in scène gezet? Ja precies. Klink, dit klinkt alsof er gewoon ja. een film moest worden opgenomen. Ze zetten ook geen namen in dit dingetje om die man geen extra toneel te geven. Dat vind ik dan wel bijzonder. Maar de video genereerde online tot dusver enkele miljoenen views. En kreeg de titel Ik heb mijn vliegtuig gecrashed. Hij heeft in een reactie laten weten dat hij niet had verwacht... dat een vliegavontuur voor zoveel ophef zou zorgen. Al dus The Guardian. Nee. nee. Dus uh, I crashed my plane of zo. Die ja. moeten we even opzoeken. Dan Verstaan. gaan we die even bekijken. Die gaan we zeker even bekijken. Dat lijkt me een goed idee. Ik vind dat soort sensatie... daar zijn we natuurlijk al wel weg van natuurlijk. Maar goed, The White Lies hebben weer een nieuwe serie uit. I am really going to die. Al positieve muziek. I Science is vandaan met onder andere uh, Harry McVee en I'm Really Going to Die. Altijd lekkere positieve teksten van deze band White Lies. Uh, fairground Attraction dat was van hun. Ah nee de fa Fair Farewell to the Fairground. Sorry, als ze door elkaar dus een andere band ook. En dat is ook een van de platen van hun. En ze zijn al wat jaartjes. Ik heb ze ooit te zien optreden. Dat was niet onverdienstelijk. En ze hebben pas gisteren 20 april nog hier in Rotterdam gespeeld. Dus nou. Dat is wel allemaal weer gemist natuurlijk. Goed, zover even deze Wild lies. We kijken even de wereld in. En vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over de voortgang van de VVD. Ze hebben natuurlijk nu alweer hoge ogen gescoord. Maar dat komt vooral omdat ze natuurlijk uh, de bonus-presidenten, uh, uh, minister minister-president hebben, Rutten. Maar er zijn nu verhalen over de opvolger. En dat wordt dan uh, Luc Hermans. Eerst even kijken. Uh, nee, ik heb het over de, uh, kijken, de fractievoorleider. Sophia Hermans. Luc Hermans is een ander. Sofia Hermans. Uh, de vraag is of zij wel geschikt is om de partij te leiden. Ze vinden haar een beetje terughoudend. Ze heeft achter de schermen hele goede dingen gedaan... Maar ja, ze is niet echt een hele duidelijke leider. En dan hebben ze haar al afgebeeld in een tekeningetje. met beetje schuchtig kijkend. Heb jij nog een bitterballetje? Kijk, hier heb je nog een bitterballetje. En sommige van de partijen zeggen ook precies, ze is er helemaal niet voor geschikt. We moeten een andere leider gaan vinden. En Dijkhoff is natuurlijk ook al een man geweest die er al iets over gezegd heeft. En die is uiteindelijk ook opgestapt. Dus de vraag is of de VVD, die vroeger allemaal van die ondernemers in de partij hadden en nu eigenlijk alleen maar ambtenaren heeft... en eigenlijk ja, meer bezig zijn met regeltjes... in plaats van dat ze echt niet in de maatschappij staan... of dat nog wel gaat overleven. Straks de VVD. Strak nou, wie gaat het dan worden. Het, gaan we, dan gaan we naar links toe. Nee. Naar, naar extreem rechts. We gaan helemaal naar. We nou, krijgen extreem rechts en extreem links of zoiets. Ik weet het niet, maar VVD, ja goed, ze hebben heel veel dingen gedaan. Of we er nou blij mee zijn, weet ik niet. Maar ze hebben natuurlijk wel heel veel betekend afgelopen nou, maar ja, die versplintering vind ik ook best wel enorm, allemaal. Maar ja, het is. Uh... Ja, ja, ja. Nou, uh, het is ook wel even tijd straks voor iets nieuws. Zeker. En dan zeker. zien we pas hoe goed Rutte was. Dat zou ook nog kunnen. <laughs> zou dat kunnen? Hoe uh, wat lachen we eigenlijk? Ja, weet ik ook niet. We moeten huilen. Zeker. Ja. Nou, wat wat zit jij nou te ja, lezen? Het schijnt als je vannacht of uh, morgennacht als je inderdaad naar de lucht kijkt... Of, oh, dit, dit was afgelopen nacht gewoon. Oh. Ik ben te laat. Ach, Om drie uur tien ja? stond... dit weekend raken Venus en Jupiter elkaar bijna aan. Oké. Okay. Vannacht of morgennacht. Uh, je hebt de kans nou ook om twee planeten erg dicht bij elkaar te zien. Venus en Jupiter zullen bijna elkaar aanraken. Dat lijkt zo. Maar eigenlijk zijn die planeten miljoenen kilometers van elkaar verwijderd. Dat denken wij weer. Dit verschijnsel is één per jaar lijkt dat zo te zijn. En dit jaar zal het nog dichterbij lijken. En daarna pas in 2039. maken wij dat nog mee? Ja, 17 jaar? Ja, wel. Yeah. Ja, dat wel. Well. Maar Ja. Maar Vanaf morgenochtend dus gaan ze weer uh, uit elkaar bewegen. En het schijnt echt helemaal geweldig te zijn. Volgens Lucy Green van de BBC. Ja. Of uh, die is echt een uh, ruimtewetenschapper, een sterrenkijker. Die zegt dat tegen de BBC. Want uh, ze zullen verschillen in helderheid. Dus ze moeten vannacht gaan kijken. Nou, ik zie nu net de zon wat doorbreken. Is Misschien van... is er wel een kansje dat vannacht... dat je dus echt een hele mooie... Uh, Sterren, je euh, moet ja. het ook echt weten. Je ziet twee stippen aan de hemel en dan denk je: oh, de ene is Pluto en die, is, en die staan heel dicht bij elkaar. Nee, Venus Doe en Jupiter, Pluto niet. <lacht> Pluto? Nee, Venus en Jupiter. Roep ook maar wat. Pluto kan je het ook helemaal niet zien, Die straalt gewoon helemaal niet. Nee, nee, lekker. Nee, maar, maar, maar zij krijgen dus wel licht vanaf een maan, de maan, onze maan. Ik ja. weet het ook niet precies, maar ik vind, ik vind het wel fascinerend altijd, maar. Uh, Eigenlijk heb ik ook zo van, ja, ik zou best wel weer eens een keertje naar zo'n sterrenwacht willen gaan. Maar dan moet je midden in de winter gaan op een hele ijskoude nacht. Okay. Dan kan je heel mooi kijken natuurlijk. Ja, ik ben hè? ook. Hoe noem je het ook weer waar je naar de sterren kan kijken? Copernicus heet hij bij ons, de, sterren, de sterrenwacht. Sterrenwacht gewoon. Nou, ja. ja, ik ben ook wel eens geweest in volgens in, uh, Artists in Amsterdam. Maar ja. dat is me nogal een tijd geleden, zeg. Hé, hey, maar ik zie hier bij, in ons zonnestelsel heb, heb je niet eens een Pluto. Dus je hebt Mercurius, Venus, Mars... Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Jo enus. En de anus. Oh, de aarde. Nou, okay, ja, ja, ja, ja. Okay. Tuurlijk, tuurlijk. Altijd weer die... Jezus Het is, is zo, fijn. zo makkelijk ook weer. Het is zo fijn. Hoepie kakkie billetje al. Het is een Jezus een open deur weer. We uh. geven een kaas erbij en dan is ik allemaal klaar. Nou, Kwart voor negen je bij Toepakleef. Wat is dit dan? Ja. Oh, lekker. Er... Ja, dit is hmm. lichter met Breakbeats. Tore eien mooi. Wie? Toren, ei mooi. Magazines. Nothing here to see. Factories overseas. Cut down all these trees. Building model T's. No more drama, please. No more drama, me. I'ma throw it up all over all the seats. We hebben nog gedoen op je gitaar, hè? <laughs> torre, ay, mooi. Dan moet ik het dus uitspreken. Kijk, dan gaat hij op door rommel. Gaat zo weg. Goed. Zo. Koop eens een elektrische fiets. Magazine Fusing, Samila, Rose Louis, Lois, Jele, Papa. Ja, moeilijke naam allemaal zeggen. Wie? Ja, zoiets. <laughs> dit is in ieder geval torre mooi. En ik vind het wel leuk, dit magazines. Ja, wat vind je allemaal in die magazines? Nou, het is natuurlijk vertrokken. Ik heb het over niemand minder als Steen. Den Hollander, oftewel alias S10, die gaat in ons vertegenwoordigen op het Euresong Festival. Ik kijk er nu al naar uit. Nou, zeker. Vind ik denk dat we echt die emoties. eclatant hoog zullen het eindigen. Ja, zeker. Nou goed, de enige die favoriet is natuurlijk, is Oekraïne. Ja, hallo, ja. gaat het al om het liedje of gaat het al om het leed die we hebben? Nou goed, deze plaat voor het leed van Oekraïne zou mooi uitkomen natuurlijk. En dat is jij gedaan nog zoiets toch? Uh, in ieder geval S10 die is daar Ja, die vind ik wel goed, dat nummer eigenlijk. Maar ja, die, die is dan weer niet passend uh, nee. voor het uh, voor geval, Maar ik vind het wel een heel bijzonder nummer. Dat is toch die andere praat? Ik heb je kloten gevoeld. Oh nee, ik, ik heb mijn kloten gevoeld. Dat ja. is het. Ik haal het door elkaar ook. Ja, dit kan ook goed. al niet meer, hè? Nee. nee, dat is het. Ja. Ja, welke man is dat waar ze aan gezeten heeft? Zoek ja. dat dus even lekker uit. <laughs> De mannen komen er ook. Word ook eens lekker opstandig, hebben een keer. Nee, goed. S10 is daar naartoe. Is donderdag um, uh, met de familie daar naartoe vertrokken? Nog een weekend of zo. Uh, um, 6, 6, 7, 8 mei of zo. Klopt. 6 mei, dan. Uh, uh, jezus, ik heb me niet eens verdiept in de zaak. Nee. Is, is, is, woensdag, 4 mei, woensdag 4 mei zal pas echt duidelijk worden. Uh, hoe het zou klinken en hoe het eruit ziet, want dan is de repetitie en mag de pers daarbij aanwezig zijn. Er werd gevraagd: wat, als je daar aankomt, wat ga je als eerste doen dan? Shoppen. Ja. Tuurlijk, vrouw met verdieping gaat eerst shoppen. Ja, in Italië mooi. is het toch? Ja, natuurlijk. ja in Is het in ja. Milaan of zo ook echt? Maar dat heb ik me echt niet opgelet, maar het is wel in Italië. En, uh, nou goed, uh, het is stoel sowieso dat ze erin gaat. Dat sowieso. Het is niet mijn muziek, dat was dan wel duidelijk nee. Heb... Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, maar ik moet zeggen, dat andere nummer van, en dat heb jij gedaan, dat vond ik op zich wel bijzonder. Ja, oké. Okay. Ja, dat... En dat heb jij gedaan. Altijd iets buiten jezelf zoeken zeg ik, dat is mooi. Nou ja, dit is ook weer zo'n mannenopmerking die dat niet meegemaakt heeft. Dat, dat kerels altijd uh, toch wel een beetje... Dat je altijd mazzel hebt als je het kunt komen. Ja. Oh, ik kan nooit zo tegen dat heet theatrale. Dat vind ik altijd wat lastig. Ja. Ja. ja, maar het is wel goed als iemand er sterker uit komt. Ik heb me kloten gevoeld. Ja. We Maar ik er nog eventjes gevoeld? over het Eurovisie Songfestival. Dinsdag 10 mei is de eerste, yeah. eerste gedeelte. En uh, dat duurt dan tot zaterdag 14 mei. Dus dan gaan we horen of uh, dit liedje hoorde het dat doet. Ja. En er staat hierbij een intikkertje staat er ergens bij. Een Maar het is ook een, een speciale website. Intikkertje.nl slash Songfestival 2022. Oké. Okay. Dat apart. Ja. Nou ja. Het is uh, leuk. Goed, we doen nog één plaatje voor negen uur. het uh, tweede gedeelte. Of nou, nee, nog een keer opnieuw uh, even. Uh, is dat je tweede gedeelte? Geschiedenis en de dagen Dat was ook een intikkertje. MUZIEK